maar. Vanmorgen was er op het nieuws... Hebben jullie het gezien? Eén iemand? Nee? Ach. Vanmorgen was er op het nieuws... Er is weer een dolfijn geboren... In de golf van Akaba. En toen kwam er een bennetje. Je zag een filmpje van de dolfijnen met het kleintje. Er kwam er een bennetje onderlangs. mazzelt af. Rabbi... Ben Shmuel, oftewel rabbi Ben Samuel, is gestorven in 1217 en heeft een aantal geschriften nagelaten. In een van die geschriften staat dat de Ottomanen, iemand weet wat dat is, de Turken, de Ottomanen acht jubeljaren Jeruzalem zullen bezitten. Daarna zal één jubeljaar jeruzalem land zijn. En dan begint het aftellen naar de komst van de Messias. Een orthodoxe rabijn. Hij is overleden in 1217. Even spieken. In 1517 veroveren de Turken het land en Jeruzalem. In 1917 verovert generaal Allenby, de Engelse generaal Allenby, Jeruzalem op de Turken en wordt de balfour uitgesproken. In het Britse lagerhuis, waarin de Joden een thuisland wordt beloofd ten westen van de Jordaan. 1517 tot 1917, hoeveel jaar is dat? Acht jubeljaren. Acht jubeljaren. Van 1917 tot 1947 is Jeruzalem gedeeld en zonder bestuur, want het is mandaatgebied. Van 1947 tot 1967 is Jeruzalem een twistpunt. Van 1917 tot 1967, hoeveel jaar is dat? Eén jubeljaar. En in 1967 is Jeruzalem weer volledig in Joodse handen. Wat wil ik hiermee zeggen? Daar wil ik mee zeggen dat niet alles in de Joodse orthodoxie fout is. Wel een heleboel, maar niet alles. En zwart weer doorgetrokken betekent dat dat niet alles, wel een boel, maar niet alles in de kerken fout is. Dus gooi alsjeblieft nooit met het badwater het kind weg. Wees altijd heel voorzichtig met eh, het volledig negatief weergeven van een kerk of een denominatie. Ik heb gezegd dat, we een, een zaak, dat ik een zaak op aan het bouwen was. En die moet ik vanavond afronden. We zijn die zaak begonnen met hondjes. Weet u nog? Die hondjes die de ene week gereformeerde hondjes heten. En de volgende week parea hondjes. En toen vroeg iemand van hoe kan dat nou? Want vorige week stond u ook op de markt. Toen zei ik ja... Maar de afgelopen weken is een groot wonder gebeurd. Hun oogjes zijn opengegaan. Weet u nog? Ik hoop echt dat er oogjes opengaan. En wat we de afgelopen twee avonden en deze avond hebben behandeld... is geen simpele zaak. Het zijn dingen die niet zomaar binnenvallen. Dit heeft tijd nodig. Vijftien eeuwen leugens... Sla je er niet zomaar uit. Daar moet je over nadenken. En vooral dat wat in je eerste vijf tot tien kinderjaren je is overgeleverd. Krijg je er niet zomaar uit. Pauls -Borgia de II zei, geef mij de kinderen tot ze tien zijn en daarna mag jij ze hebben. De Russische communisten zeiden, geef mij de kinderen tot ze vijf zijn. Daarna mag jij ze hebben. En dit is psychologisch bewezen. Wat er in de kinderjaren is ingegoten, krijg je er bijna niet uit. Hoeveel is 1 in 1? Dat kan ik echt niet. Nee. In je kinderjaren is je geleerd dat 1 en 1 2 is. En als ik nu eens kan bewijzen dat 1 en 1 11 is, voel je wat ik bedoel? Dat neem je niet aan. Dat heeft tijd nodig. De eerste avond hebben we ook geconstateerd dat herbouw geen zin heeft. En dat verbouw geen optie is. Maar dat er wel een hele grondige renovatie van ons denken nodig is. En het eerste wat in die renovatie heel erg belangrijk is, is het begrijpen wie God is. God is de Vader. De Schepper van hemel en aarde. De eerste en de enige. En hoe je het ook wendt of keert, als je aan het eind van je bedenkingen, aan het eind van je zoektocht, eindigt met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dan heb je een afslag gemist. Want er is maar één God. Shema Israël, Arunai Eloheinu, Arunai Echade. En dat staat niet alleen in het Oude Testament, het staat niet minder dan 53 keer in het Nieuwe Testament. En zelfs Yeshua zegt het. Hij zegt, er is maar één vader van ons allen. En wie is ons allen? Zou hij daar niet onder vallen? Het tweede wat we besproken hebben is Israël. Israël had het licht der wereld moeten zijn. Israël was bevrijd, uitgeleid, omdat het geroepen was, uitverkoren was, tot een hele grote taak. Uh, zoek eens op Exodus 19. Exodus 19, vers 3. Toen klom Mosje op tot de Eeuwige, En hij riep tot hem van de berg en zei... Zo zult gij zeggen tot het huis van... Jacob, en meedelen aan de Israëlieten, Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaar heb aangedaan, en dat ik u op aardens gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, uh, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren mijn eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij, en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Dit zijn de woorden die Geit tot de Israëlieten moet spreken. Een heilig volk, een koninkrijk van priesters. Priesters zijn dienaren. En op het nammer is op zijn heel plat Rotterdamse te zeggen en vergeef het me, maar ik doe het toch. Priesters werken zich te barsten. Het is geen sinecure om in die temperaturen in dat land... Dag in, dag uit. Een trap op een, een, een helling op te moeten van 18 meter hoog. Elke keer weer met een nieuw lam. En soms met een stier. Hij moet met z'n drieën doen. Soms met z'n vieren. En dan openbaart vader zich aan Israël op de Sinaï. En wat zegt hij dan? Kijk nou goed. Let nou op. Doe je ogen open. Nee, hij zegt, hoor Israël. Shema Israël. Met horen kun je twee dingen doen. Het kan je ene oor in het andere oor uitgaan. Of je kunt het tussen je oren laten zitten. En erover gaan nadenken en er iets mee doen. Israël heeft het gehoord... Maar helaas wilde zien. En daar draait het om. Als we de geschiedenis volgen. Wat is dan het eerste wat er in de Bijbel staat wat Israël ziet. Nadat vader tegen ze gezegd heeft. Shema. Hoor Israël. Dat is een kernvraag. Wat is het eerste wat Israël wil zien? Het gouden kalf. Zie Israël, dat is uw God die u uit Egypte heeft uitgeleid. En daar ging het fout. In plaats van horen en er iets mee doen, wilden ze zien. Exodus 32 trouwens. En daardoor, door het feit dat Israël wilde zien en niet wilde iets wilde doen met hetgeen ze gehoord hadden, werd het priesterschap van hen afgenomen en gegeven aan de Levieten. Maar was dat het einde van Israël? We hebben het gehad over God. We hebben het gehad over Israël. Vanavond wil ik het hebben over de kerk. Maar ik heb eerst weer een hamvraag. Hoe vaak wordt de kerk in de Bijbel genoemd? Efesh? Nul. Zero. Totaal niet. De kerk is een menselijk instituut met menselijke statuten... En aanvullende menselijke wetten die op een volkomen menselijke wijze bestuurd wordt. En als u zich bij zo'n club aansluit, en dat bedoelt het echt niet negatief, dan wordt er van u verwacht dat u de beginselen van die club ondersteunt. Uw tijd, energie, geld eraan geeft en opvolgt wat de leiders van het instituut bedenken en prediken. Maar het instituut kerk wordt in de Bijbel helemaal niet genoemd is wel een ander woord wat in de Bijbel gebruikt wordt. In de vier evangelieën wordt dat woord één keer gebruikt. Ecclesia, of ecclesia mag ook hoor, maakt me niet uit. Later, in de handelingen en in de brieven, Komt het tientallen keren voor? En dat woord Eklesia, gemeente. Ja, in het Oude Testament komt dat woord niet voor. In de, ik heb hier de NBG 51. Misschien hebben mensen andere vertalingen. Maar in het Eerste Testament komt dat woord gemeente niet voor. Als u nu een Septuaginta neemt, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament en die is vertaald in de tijd van dat Alexander de Grote, toen is de vertaling begonnen, het land Israël in bezit had genomen. En als u dan daarbij een Griekstalige concordantie neemt, dan mag u absoluut niet naar het woord Ecclesia kijken, want dat is niet gezond voor uw hart. Echt niet. Het woord ekklesia komt in de centuagint meer dan 400 maal voor. En dat zijn de Hebreeuwse woorden gahal en het Hebreeuwse woord eda. En dat betekent gemeente of gemeenschap. Gahal, eda, eklesia. ...betekent gemeente. En een gemeente is nooit en te nimmer een instituut. Een gemeente is een verzameling mensen. En waarom is nu vanaf de Vulgata... ...dat is de Latijnse vertaling van de Bijbel... ...die is gemaakt ongeveer in de eind van de vierde eeuw... ...van de huidige jaartelling... ...en ook later in alle andere moderne vertalingen... ...dat woord gemeente... ...uit het Oude Testament wegvertaald... ...en vervangen door samenkomst, volk, menigte. Het antwoord op die vraag is even eenvoudig als verbluffend... ...en geeft eens te meer aan... ...dat er in het denken van gelovigen een grondige renovatie nodig is. De kerk, het instituutkerk... ...werd gegrond, vest. ...op keizerlijk bevel. Er was helemaal niks geestelijks aan. Er was niks bijbels aan. En zelfs de priesters van die kerk... ...die van de ene dag op de andere... ...christelijk waren... ...waren pure heidenen. En de kerk heeft geleerd... 15 eeuwen lang, zo'n beetje. Dat wat er op die zogenaamde eerste Pinksterdag gebeurde, iets volkomen nieuws was. Iets wat zomaar uit cyberspace kwam. Voor die tijd was er nog nooit zoiets geweest. Er was nog nooit een openbaring van de Heilige Geest geweest. Het was een overgangstijd. Vandaar dat Mozes ook zei, ik wou dat het ganse volk profiteerde. Maar goed, dat leerde de kerk... En helaas, lieve mensen, een groot deel van de kerken leert dat nog steeds. En dat is de reden dat al die verwijzingen, al die duidelijke dingen verdwijnen moesten. En in de moderne vertalingen zijn wegvertaald. Want de leer van de kerk ging onderuit. Maar het was toch ook totaal iets onverwachts. Het kwam toch uit de lucht vallen, het was toch cyberspace? Laten we eens aannemen dat de kerk op die zogenaamde eerste Pinkse dag werd geboren. Zomaar vanaf Mars. In de eerste plaats zit je al met het probleem dat het woord kerk, zoals ze gezegd, niet genoemd wordt. En het tweede grote probleem was dat het alleen maar uit Joden bestond. Oh ja, ze kwamen uit alle hoeken van het Romeinse Rijk. Ze spraken allerlei talen. Maar het waren allemaal Joden. Het was Shavuot, het op, een opgangsfeest. Een van de drie grote opgangsfeesten. En al die mensen waren naar Jeruzalem gekomen om dat feest te vieren. En pas vijf tot acht jaar later, en dit is echt de periode, vijf tot acht jaar, precies weten we het niet. Maar minimaal vijf en maximaal acht jaar later komt de eerste heide naar Cornelius. Maar wat gebeurt er nou op die eerste Pinksterdag? Mensen vragen aan Petrus, joh, wat is hier aan de hand? En dan gaat Petrus een toespraak houden. In allerlei talen. Nou is een cacophonie kak van talen. Minstens dertig. Dus geen hond heeft het kunnen verstaan. Toch? Ik zou jullie vertellen... ...als je ooit naar Jeruzalem gaat... ...en als je ooit de kans krijgt om de opgravingen allemaal te zien... ...dat kost je alles met elkaar ongeveer een 65 dollar om er overal te komen. Maar goed, de dollar is op het ogenblik niks meer waard. Dat is wel eh, 65 dollar, 30 euro. Dan kun je zelfs op de trap komen... waar Petrus zijn toespraak heeft gehouden... want die is opgegraven. Mooi, hè? Ik heb hem gezien. Ha. Petrus, die stond daar... en die sprak in 30, 40 talen tegelijk. Toch? Wat staat er nou in je tekst? Nee. Wij oh. horen hen spreken. Hé. Hé. Waar hadden we het er net over? Hoor. Israël. Weet u nog? En het grote wonder van die Pinksterdag. Was niet het spreken. Maar was het Horen. En ik twijfel of Petrus een andere taal heeft kunnen spreken dan Hebreeuws of Aramees. Misschien een paar woorden Grieks. Maar daar was het mee bekeken, denk ik. Want Petrus had helemaal geen opleiding. Oh, Hij was niet dom hoor, Dat, domme mensen bestaan niet. Maar Petrus was ook geen domme jongen. Maar Petrus kwam uit Galilea. Petrus was een visser. Petrus had helemaal geen opleiding. Hij heeft in ieder geval Hebreeuws gesproken. En waarschijnlijk ook Aramees, want dat was de, de voertaal in die tijd. Uh, voor de duidelijkheid, Aramees ligt niet zo heel gek ver van het Hebreeuws af. Uh, iemand die iets weet van het Engels en het Schots. Nou, het Schots verhoudt zich tot het Engels als het Aramees tot het Hebreeuws. Het is een andere tongval, er zijn een paar andere woorden. En je moet vreselijk je best doen om het Schots te verstaan. Maar het is in principe dezelfde taal. Dus ik denk dat Petrus een van die twee talen heeft gesproken. En al die mensen uit Libië, Arabië, Italië, Griekenland. Nou ja, er worden een heleboel landen genoemd. Die verstonden hen. En daar was weer dat wonder van het horen. En helaas, ook dat is in de vertaling die wij hebben verloren gegaan. Maar als je leest in het Hebreeuws wat er staat van het gebeuren op de berg Sinaï. Dan lees je niet over en de eeuwige sprak, Maar dan lees je over de, de stemmen van de eeuwige werden gehoord. Meervoud. Raar, hè? Maar zien jullie de overeenkomst tussen Sinaï en Zion? En de rabbijnen hebben dat daadwerkelijk op een verschrikkelijk mooie manier verklaard. Israël... Wat bij de hier was. Was niet alleen Israël. Lees je tekst dan maar eens goed. Er waren een heleboel mensen bij. Caleb was geen Israëliet bijvoorbeeld. Wat betekent voor de naam Caleb? Hond. Woef! Maar alle mensen. Verstonden wat er gezegd werd. Wil dat zeggen dat ze allemaal hebben begrepen wat er gezegd werd? Nee zeggen de gebijnen. Iedereen verstond. Naar zijn vermogen. En naar zijn taal. En dat is het grote wonder. Wat ook op die Pinksterdag gebeurde. Maar ja goed. Het was totaal nieuw. Het kwam zomaar uit de lucht vallen. En dan zeggen de mensen van. Jongens wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? En dan staat Peter eens op. En dan zegt hij. Dit is wat de profeet Joël gesproken heeft. Wanneer leeft hij Joël? 800 jaar voor deze jaartelling. In de zevende eeuw voor Yeshua. Dit is wat de profeet Joël van gesproken heeft. Was dat nieuw? Het tweede probleem wat de kerk heeft, is dat er helemaal niet over de kerk gesproken wordt. Handelingen leert ons dat dagelijks aan de kring der gelovigen, de ecclesia, de gemeente, werden toegevoegd. Oh, wacht even. Dus iemand kwam tot bekering. Hij doopte zich. En ik zeg bewust niet, laat zich dopen. En hij werd toegevoegd. Wie voegde er toe? Wie voegt er toe? Wie kan er toevoegen? Ik niet. U niet. Petrus niet. Paulus niet. Joël niet. Mozes niet. Niemand niet. Alleen de Vader kan toevoegen. Aan zijn gemeente, aan de kring der gelovigen. Hmm. <coughs> Een andere leerstelling van de kerk van toen en nu, is dat de heidenen in de kerk kwamen omdat de joden omgelovig waren en om God genoeg had van de joden en dus verder ging met de heidenen. Een tweede keus dus. Nou, het is altijd zo dat als je de Tour de France wint, dan ben je de grote pief. Tenzij je doping gebruikt hebt. En de tweede is altijd de beste van de rest. Toch? Maar het blijft een tweede keus. Dus. Tja, helaas. Second best. Maar wat doen we dan met die vijf tot acht jaar tussen de kruising, opstanding en hemelvaart en Cornelius? En het is echt een periode van vijf tot acht jaar. Precies weten we het niet, maar ergens in die koers moet het liggen. Wat doen we dan met die tienduizenden, zegt de boekhandeling. Er staat die duizenden, er staat tienduizenden joden. Die werden toegevoegd überhaupt voordat er ook maar één heiden bereikt werd. Wat doen we daar nou mee? Nee, er is iets heel anders aan de hand. Er is iets heel anders aan de hand. En weet u wanneer dat begonnen is? Weet u wanneer dat begonnen is? Kijk, ik maak nooit grapjes voor niks hoor. Echt niet. Ook niet voordat we officieel beginnen. Er is iets heel bijzonders aan de hand. En weet u wanneer dat begonnen is? In het jaar. Vullen ze aan. Dat is een jaar eerder. Dat is een jaar eerder. Daar is het begonnen. In het jaar 1948. Juist begonnen. En alles wat daarna gebeurd is, past in één groot plan: Mozes, David, Salomo, de geboorte van Yeshua, enzovoort, enzovoort. Waar heb ik het over? Ik heb het over 1948. Wat is er in 1948 gebeurd? Ah. Is dat zo? Weet u wat er in 1948 gebeurd is? Ook oh, mijn port vasthouden. Kunnen u het lezen? Roeping van 1948. De roeping van Abraham. In de Joodse jaartelling. Gelooft u in toeval? Nee, tuurlijk zei ik het niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet, ik geloof niet in toeval. Ik geloof echt niet in toeval. Hoor. Volgens de Joodse jaartelling is Abraham geroepen. In het jaar 1948. Dat is 1812 jaar voor het begin van de huidige jaartelling. En om heel exact te zijn, 1809 jaar voor de geboorte van Yeshua. En wanneer begint de Joodse jaartelling? Bij Genesis 1. Bij Genesis 1. 3670 jaar erbij tellen. Interessant, hè? Maar toen, in 1948, is vader iets heel bijzonders begonnen. En laten we dat maar eens gaan lezen. We moeten nodig die Bijbel een keer open slaan, dan Genesis 12. Ik kan niet zonder dat ding, hij valt ook bijna uit elkaar. En mijn vriend die hem ooit een keer heeft uh, opnieuw laten binden en laten plakken, die is niet meer in Nederland. Dus dat... Uh... Ja. Genesis 12. We schrijven 1948 van de Joodse jaartelling, gerekend vanaf Genesis 1. En de eeuwige sprak tot Abraham. Ga uit uw hand, ga uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegend zijn. En let nu op de volgorde. Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Zie je de volgorde? En met u zullen alle stammen, talen en naties van de aardbodem gezegend worden. Waar vindt u dat terug? Waar vindt u deze tekst terug in de Bijbel? Ga nou eens rabbijns denken, mensen. Nee, dat meen ik. Of vooruit, waar heb ik het later gelezen? Of terug, waar heb ik het eerder gelezen? En in u zullen alle stammen, talen en naties gezegend worden. Geen idee. Ga eens naar openbaring. En let goed op. Openbaring 7. Vers 9. Daarnaast zag ik. En zie een grote schare die niemand tellen kon, en daar komt hij, uit alle volk en stammen en natieën en talen, stonden voor de troon van het lam. Lieve mensen, dit is Genesis 12. Dat is nog toekomst. Maar het is begonnen in 1948 volgens de Joodse jaartelling. 1800 jaar, 1812 jaar om exact te zijn, voordat de huidige jaartelling begon. Toen is vader begonnen met het scheppen van zijn Ecclesia. van zijn eda. En dat staat hier. En die Ecclesia was niet bestemd voor één volk. Die gemeente was niet bestemd voor een tweede keus. Die Ecclesia, die gemeente, was bestemd voor alle mensen, uit alle volkeren, uit alle stammen, uit alle talen en uit alle naties. Als iemand mij kan overtuigen van het feit dat vader tweedehands kinderen heeft, gooi ik onmiddellijk mijn Bijbel in de prullenbak. En ik heb hem al sinds mijn achttiende. Maar ik meen dit heel serieus. Ik geloof niet en ik weiger te geloven in een schepper die kinderen heeft. En ik geloof ook niet dat hij voorkeurskinderen heeft. Absoluut niet. Vader begon in 1948 na de schepping. Een weg te bereiden, zodat alle mensen, alle mensen, Israëliet, heiden, islamiet, is ook een heiden, zich af konden keren van hun afgoderij, zich af konden keren van hun duisternis en alles wat daarbij hoort. En hij begon in 1948 een weg te bereiden, zodat alle mensen uit alle volkeren tot de kennis zouden kunnen komen van de God van Abraham, Isaac en... Israël! Ja, maar wat nou is wakker, mensen? Is dat hetzelfde? Nee, vader heeft hem een andere naam gegeven. Dat is niet hetzelfde. Inderdaad. Ja, we hebben nog steeds Jacob genoemd, ook bij de roeping van Mozes. Ja? Ja, dat was gewoon zijn menselijke naam. Maar denk verder, hij was niet de strijder met God, dat is de, de meest onbarlijke nonsens die er bestaat. De vertaling van het woord Jacob is strijder Gods. En wat was de roeping van Israël? Priester zijn in deze wereld, er was een priester, een strijder, hij werkt zich te barsten. En weder beente als die strijder zijn wapenustik aflegde. En buiten het heiligdom ging vertellen wat er binnen was gebeurd. Dood. Mensen, dit zijn dingen waar je eens heel goed over moet nadenken. Want die hebben met ons te maken. Nu en vandaag. En daar komen we straks op terug. We gaan eerst nog even een kopje koffie drinken. Het laatste wat we zeiden is dat vader al in 1948 begonnen is een weg te bereiden zodat alle mensen uit alle volkeren tot de kennis zouden kunnen komen van de God van Abraham, Isaac en Jacob, Israël. Jezaja 56, zo zegt de eeuwige, Onderhoud het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de Israëliet... Die dit doet, oh sorry, welzalig de mens of welzalig de sterveling, die dit doet. En het mensenkind dat daaraan vasthoudt en acht geeft op de Sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt. En acht geeft op zijn hand, zodat hij niets kwaads doet. Laat dan de vreemdeling die zich bij de evige aansloot niet zeggen, de evige zal mij zeker afzonderen van zijn volk. Voor de mensen die niet wakker zijn, dit staat in het oude testament. Jezaja 66. Eh, vers 18. Want ik ken hun werken en ik ken hun gedachten. De tijd komt om alle volkeren en talen te vergaderen. Zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien... Ik zal onder hen een teken doen en ik zal een, uh, de ontkomenen zenden naar de volkeren, naar Tarsis, Poel en Loet, die de boog spannen, naar Tubal en Javan, de verre kustlanden die de, uh, die de tijding aangaande mij niet hebben gehoord, nog mijn heerlijkheid hebben gezien, opdat zij mijn heerlijkheid onder de volkeren verkondigen. En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volkeren als een offer voor de eeuwige, op paarden en wagens, op draagstoelen, muilezels, de snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zo zegt de eeuwige, zoals de Israëlieten het offer in Rijnvaatwerk naar het huis des heren brengen. En ook uit hen, uit wie? Ook uit hen, uit de volken, zal ik nemen tot priester. Tot leviten zegt de eeuwige. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt zijn woord. Zo zal uw naangeslacht en uw naam blijven bestaan. Dat is verwarrend. Dit is oude testament. 760 jaar voor de huidige jaartelling. Ook uit hen zal ik mij tot priesters en tot levieten nemen. Ik kan ook teksten uit de Torah halen. Ik kan ook teksten uit de Psalmen nemen. Zelfs uit het boek Jozef kan ik teksten halen. Waar het om gaat is, vader heeft geen tweede rangs kinderen. Hij heeft geen tweede keus. Hij heeft geen instituut kerk. Hij heeft een gemeente. En een gemeente bestaat uit mensen die een eigen vrije wil hebben om hen te dienen, wat hen door de regels van een instituut vaak onmogelijk wordt gemaakt. Maar aan de andere kant weet ik heel zeker dat in elke kerk delen van vaders ecclesia aanwezig zijn. Wat doen we dan met afgoderij? In sommige kerken zit inderdaad een heleboel afgoderij. <kijkt> nou ja, wij mensen zeggen dan: ja, ach, dat beeldje. Ja, het ene beeldje is wat groter dan het andere, dat kan toch geen kwaad? Lieve mensen, de Bijbel zegt: hoor en niet ziet. U mag dit hartgrondig met mij oneens zijn. Dat mag. Maar in mijn opinie zijn al die iconen en al die beeldjes en daarnaast alles wat ons van vader afhoudt, niets anders dan afgoden. En dit is keihard, dat weet ik. Maar die iconen en al die beeldjes zijn niet zo onschuldig. Ze staan ergens voor. Ze zijn symbolen. En de Bijbel is keihard, kei en keihard, over het aanbieden van iconen. Paulus noemt het het verheerlijken van demonen. Nou kun je natuurlijk morgen naar buiten stappen naar je vriendin die katholiek is en zeggen, ja maar, ho, wacht even. Wat er in de kindertijd is ingebracht, dat sla je er niet in tien minuten uit. Daar is tijd, geduld en liefde voor nodig. Heel veel tijd. Heel veel geduld en heel veel liefde. Wij kenden een gemeente in Oostenrijk. En als er één duister land is, duister katholiek land is, dan is het Oostenrijk. En we kenden daar een dame die jarenlang... Trouw naar een evangelische gemeente kwam. Die echt tot bekering gekomen was. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. En die jaren later. Ik denk een jaar of twaalf. Plotseling tijdens een gebedsbijeenkomst zei Maria. Ik bid niet meer tot u. Ik bid voort tot het leven. Zoveel tijd ging daar overheen. Vader is een god van liefde. Vader wil zijn kinderen gelukkig zien. Maar als ze niet willen gehoorzamen of als ze in opstand komen, dan gaat hij die kinderen onderwijzen en opvoeden. En hij heeft een hele grote bak met opvoedkundigen. Maar niet weer, wie niet wil leren uit de Bijbel, die wordt opgevoed door ervaring. En niets kost meer pijn. Dan leren uit ervaring. De gemeente, de Ecclesia, is een onderdeel van het originele plan van vader. En dat plan is al begonnen in 1948 met Abraham. En dat plan stond al vast van ver voor de grondlegging van de wereld. En dat is ver voor Genesis. We weten niet wanneer de wereld gegrondvest is. Toen lag zijn plan al vast. De kerk, in zijn algemeenheid, is een zelfbedieningsorganisatie. Een organisatie die zegt van, jullie moeten zoveel betalen, want anders kunnen we niet bestaan. Eh... <tossimus> uh, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zussen, we moeten zo. En meestal gebruikt men dan het liefst een soort Amerikaanse Hollywood-methodes, om het aantrekkelijk te maken. Maar voor zo'n organisatie is Yeshua niet gestorven. Yeshua is niet gestorven voor een instituut. Hij is niet gestorven voor een directie. Hij is gestorven voor mensen. En dat is heel wat anders dan een kerk. Hij is gestorven om het menselijk mogelijk te maken, toegevoegd te worden aan de kahal, de ecclesia van vader. En de kerk, helaas, is er in eerste instantie op uit dat wij als mensen niet de wil van vader doen, maar de wil van de leiders. En lieve mensen, kijk om je heen. Dit is de grootste reden waarom de wereld niet meer weet wat de gemeente is. De gemeente is een verzameling mensen die zelfstandig denkt, die zelfstandig de wil van vader zoekt. Maar die niet gestuurd wordt door de een of andere houten Vaak heel goed bedoeld, daar zou ik niets van zeggen. Maar mensen herkennen de gemeente niet meer daardoor. In Israël worden de gelovige joden, net als in de eerste eeuw, verdrukt en vervolgd. Vorige week heeft er nog eentje een boombom door zijn raam gekregen. Nou, neem maar aan, hoe meer je een jood verdrukt, hoe harder die terugdrukt. En hoe meer je een jood vervolgt, hoe sneller zich vermenigvuldigt. Toch? Dat zijn heel natuurlijk, het is alleen in, in Exodus. In het begin van de zestige jaren, van de vorige eeuw, waren er in Jeruzalem nog geen vijftig Messias beleidende joden. Vandaag, bijna vijftig jaar later, zijn er meer dan dertig gemeenten met veel meer dan vijftig bezoekers per gemeente. Hoezo? Vruchtbaarheid. En het zijn allemaal verschillende gemeentes. Heerlijk. En ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze noemen zich allemaal... de gemeente van Jeruzalem. Oh, er zijn verschillen. Ja, en er zijn ook problemen. Ja, er zijn geen heidenen daar, maar... er zijn toch problemen. Maar... He? ik ken de gemeente van Marquis Street, ik ken de gemeente van Jaffa Street, ik ken nog een paar gemeenten, en ze noemen zich allemaal de gemeente van Jeruzalem. Nou, vorige week had ik contact met Paulus, hij was in Eversen, dus ik kon even met hem mailen, en toen schreef hij, "Joh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik maak me erg bezorgd om de situatie in, in Apeldoorn. en ik, ik wil echt een pastorale brief schrijven, een opbouwende pastorale brief aan de gelovigen in Apeldoorn ik weet alleen niet aan wie ik hem moet adresseren moet ik hem adresseren aan de gemeente Berea, moet ik hem adresseren aan de baptistengemeente, moet ik hem adresseren aan de pinkstergemeente, moet ik hem adresseren aan de christelijk gereformeerde kerk, of aan de gereformeerde gemeente of noem ze maar op maar noem ze maar op wat dacht u? 3000 mensen in Jeruzalem. Hoeveel zouden er in een huisje bij elkaar kunnen? 10? 15? 15? Nou, dan zat het huis barstend vol. Want zo, zo klein waren die huisjes. En toch kwam de gemeente dagelijks huis aan huis bij elkaar. Het waren allemaal kleine groepjes. Maar het was één gemeente. En zo was het in Eversen, zo was het in Smyrna. Zo was het in Antiochieën, zo was het in Korinthe, zo was het in Rome. En waar adresseert Paulus zijn brieven aan? Aan de gemeente in Rome. En een kleine groepjes. Aan de gemeente in Korinthe. Al een kleine groepjes. Het was één gemeente. Waarom? Omdat ze één basis hadden. En wat was die basis? Wat was die basis? Dezelfde basis als de gemeente in Jeruzalem heeft. Dezelfde basis als alle gemeenten in Israël hebben. En daarom kunt ze zo goed met elkaar vinden, ondanks dat er grote verschillen zijn. De Torah. Ja. Maar wij leven toch vandaag onder het nieuwe verbond? Ja, dat is waar. Maar met wie is dat nieuwe verbond gesloten? Met het huis van Israël en het huis van Juda. En hoeveel gelovigen uit de volkeren waren erbij toen Yeshua die eerste beker wijn nam, het brood brak en die tweede beker wijn nam? Geen één. Pas vijf tot acht jaar later kwam de eerste erbij. Dat er is iets om over na te denken. Lieve mensen, het wordt tijd dat we met de restauratie beginnen. Het wordt tijd dat de oogjes open gaan. Want als wij straks voor vader staan, is er maar één verantwoordelijk. En dat ben ik. Ik kan niet tegen hem zeggen van, ja, dat heb ik niet gewoest. Dan kan ik niet zeggen, maar de voorganger zei. Dan kan ik niet zeggen, Ger heeft gezegd. Dat kan niet. Ik ben verantwoordelijk, heel persoonlijk. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe met het woord van vader. En je kunt het door midden scheuren. Nou, niet door midden. Tweede deel is een stuk dunner. En zeggen: van dat is geweest. Je kunt ook zeggen, ik ga proberen. Een nieuwe bril te kopen. En ik kan jullie Hans anders aanbevelen, want die is echt goed. Zeg maar Hans. Begin je Bijbel op een nieuwe manier te lezen. Zet de bril af die je van kind af aan is opgezet. Vergeet de traditie. Ook de Joodse traditie. Traditie is heel mooi. Kan heel aanvullend zijn, kan ook heel emotioneel zijn, mag allemaal. Maar traditie is niet het woord van vader. Wie heeft de Haggada geschreven? Petrus? Paulus? Onder invloed van de heilige geest? Of was dat meneer Hillel? Die leefde... Meneer Hilel, meneer Hilel, even kijken. Meneer Hilel, 32 jaar voor de huidige jartang. Begon de tijd van Hillel en Shamas. Toen is de Haggadah geschreven. En waarom heeft meneer Hilel dat gedaan? Omdat overal het Petsach, de Seder, anders gevierd werd. En toen heeft hij gezegd, daar moeten we eenheid inbrengen." En toen heeft hij een prachtig verhaal geschreven... en er zijn door de eeuwen heen wat aanvullingen... en wat kleine wijzigingetjes opgekomen. En vanaf een bepaalde periode... en dat moet ongeveer een jaar of tien... voor de huidige jaartelling geweest zijn... dus voor de zeven jaar ongeveer voor de geboorte van Yeshua... is ingevoerd dat de cederavond gevierd werd... volgens die regel. Wat betekent seder? Dat is ook verder niet interessant... Dat is interessant. Jullie gaan een zedermaaltijd houden, hè? Gaan jullie allemaal ermee? Zondag? Ja, dat weet ik. Ha. Die zedenmaaltijd die begint om drie uur. Drie uur. Twee acht. 2008, min 30, is 1978 jaar om drie uur s middags. Aanstaande zondagmiddag om drie uur, exact, de tijden lopen op dit moment gelijk, is het exact 1978 jaar geleden dat er werd uitgeroepen, het is volbracht Oeps. Denk er maar even over na. We gaan even naar Efeze 2. Uh, of ik eruit kom met de tijd of niet, ik ga dit hele stuk met jullie lezen. Efeze 2. De brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. De Baptisten, de Berea's, de Griffemeren enzovoort. Vers 11. Bedenkt daarom dat gij die vroeger heidene geweest zijn, naar het vlees, en onbesneden genoemd werden door de zogenaamde besnijdenis die het werk van mensenhanden eh, aan het vlees is, dat gij te dientijden zonder de gezalte was, moet ik verder lezen? Uitgesloten van het burgerrecht van Israël. Dus nu, ex-allochtone, verblijfsvergunning. En vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans, in de gezalfde Yeshua zijt gij die eerst tijds ver afwaart binnen, erbij gekomen. Door het bloed van de gezalfde. Want hij is onze vrede die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft doordat, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden oops, in inzetting bestaande buitenwerking heeft gesteld. Wat heeft die buitenwerking gesteld? De geboden of de wet der geboden? En wat is de wet der geboden? als gij niet dit doet... dan is het... dat is de wet van de geboden. Maar heeft de geboden niet buiten werking gesteld? Alleen het grote probleem is... dat 85% van de geboden... te maken heeft met de tempeldienst. En die tempel bestaat niet meer. Dus ga nou eens uitzoeken voor jezelf... wat wel belangrijk is. En laat je door niemand... Een wet opleggen. Ook niet door mij. Stop met geloven in surrogaat. In tweede keus. Ga terug naar de Bijbel. En ontdek dat Gods Israël niet alleen bestaat uit Messias beleidende joden. Gods Israël bestaat uit gelovigen uit alle volken. Inclusief Israël. Gods Israël bestaat uit alle stammen, talen, natieën. en die alle zijn geënt op die ene edele, edele olijf. waarvan de wortels Abraham, Isaac en Israël zijn. Als het volk Israël door alle eeuwen heen niet zo vervolgd was. en als Israël gehoorzaam was gebleven aan het verbond. dan zou er nu. Schrik niet. Uitgaande van een normale groei en uitgaande van het aantal wat in Exodus genoemd wordt. Dan zouden er nu een biljoen Israëlieten zijn. In plaats van de 13, 14 miljoen over de hele wereld gemeten. Wat is er dan met die belofte van Abraham gebeurd? Ja, dat zand aan je voeten. Is er wel eens iemand in de Negev geweest? Als je er ooit komt, op het plateau. En dan praat ik over iets ten zuidwesten van Berzeba, Dan moet je dat zand eens pakken. Het is net water. Zo dun. Zo fijnkorgelig. Nou, als hij had moeten tellen, zat hij nu nog te tellen hoor. En misschien dat hij net twee emmers vol had. Wat is er met die belofte gebeurd? Lieve mensen, er is geen woord van vader. Helemaal geen enkel woord van vader. Wat in het water valt. Helemaal niets. Daarnaast zag ik en zie een grote schare. Die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen. En natieën en talen. En die stonden voor de troon van het land. Bekleed met witte gewaden. Nou, en met palmtakken in hun hand. Daar heb je die belofte aan Abraham. En elke gelovige uit de volkeren, Die vader heeft toegevoegd. Is onderdeel van dit Israël, u hebt een geboortebewijs, u hebt een identiteitsbewijs, u hebt een paspoort en u hebt een grondwet. De kerk maakt u stateloos, maar vader geeft u een volk en hij geeft u het burgerrecht van, burgerrecht van Israël. We zijn vanavond begonnen met die tekst uit Exodus 19, met het waartoe Israël geroepen was. Het licht voor de wereld zijn. Een priesterschap voor de wereld zijn. En dat is hard werken. En dat is vaak heel erg verdrietig. En als je moeilijkheden wil, dan kun je ze krijgen. Als je dat gaat doen. En weet je waar die moeilijkheden vandaan komen? Niet van je ongelovige buren. Die zullen met open mond gaan staan kijken. Maar van je medegelovigen. Net als in de eerste tijd van de gemeente. Israël was geroepen tot priesterschap. Tje. Leg dan af. Alle kwaadwilligheid, alle bedrog, alle huichelarij, alle afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Omdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de eeuwige hoed is. En komt tot hem de levende steen. Die door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren is en kostbaar. En laat ook uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van de tempel die Vader vandaag in de dag aan het bouwen is in Jeruzalem. En waar wij allemaal een onderdeel van mogen zijn. Om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Vader wel gevallig zijn, door Yeshua. Daarom staat er in het schriftwoord zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen... en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovige geldt, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd... die is geworden tot een hoeksteen, een steen des aanstoots... en een rots der ergernis voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord... Zullen stoten. Waartoe ze ook bestemd zijn. Gij echter. Let op. Zijt een uitverkoorden geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een, vode, een volk goden ten eigendom. Waar hebben we dat eerder gelezen? In Exodus 19. Waarom? om heerlijk achterover te leunen in het zonnetje straks... en te genieten van het feit dat u gered bent. Uitverkiezing heeft niets te maken met redding. Uitverkiezing te maken heeft te maken met een roeping. En je kunt alleen maar uitverkoren worden als je gered bent. Om de grote daden te verkondigen van hem... die u uit de duisternis geroepen heeft... tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk nu echter zijn volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Hoezo Israël? Israël wordt eens wakker. Vader heeft geen tweede keus. En het mag met de kerk net zo slecht zijn als u zelf denkt, of net zo goed zijn als u zelf denkt. Het gaat maar om één ding. Hij voegt toe aan zijn volk. En hij gebruikt zijn volk tot priesterschap in deze wereld om de grote dadigen van hem te verkondigen. Oh, nou moeten we naar buiten scheuren en iedereen aan de jas trekken en de nek omdraaien als ze niet willen luisteren. Weet u wat grootste getuigenis is? Je houding. Vaak kun je niets zeggen. Zowel niet door ongeloof of door tegenstand of door... Nou ja, noem maar op. Maar je kunt wel blijven, trouw blijven. Je kunt wel je liefde laten zien. Wat niet jouw liefde is, want een mens kan dat niet eens opbrengen. Dat is het Israël van vader. U hebt een identiteit. U hebt een geboortebewijs. U hebt een bestemming. En u hebt nog een land ook. Maar dat is weer een ander verhaal. Imanuele.